Het weer vanavond blijft het op veel plaatsen nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of zeven. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 24. Ook met pinksteren is het vrij zonnig en het blijft droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Rond Amsterdam is het nog steeds erg druk door de werkzaamheden op de ring van Amsterdam. De AT Noord is richting Amersfoort dicht door werkzaamheden. Op de A5 hoofdop richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring een uur vertraging. Op de A10 west richting Zaanstad ruim een uur op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.